Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet blijft erbij dat er geen alternatieven waren... voor de evacuatie per helikopter van een Nederlander eind vorige maand uit Libië. De ministers Roosentaal en Hillen schrijven in antwoorden op Kamervragen... dat evacuatie over de weg niet mogelijk leek... en dat er op dat moment ook geen mogelijkheden waren per vliegtuig. De helikopter van het marineschip De Tromp was volgens hen de enige optie. In de brief staat verder dat maar heel weinig mensen van de operatie wisten. Alleen de man zelf, zijn werkgever en de Zweedse regering waren geïnformeerd. Achteraf denkt het kabinet dat ook de Libische autoriteiten voorkennis hadden... omdat de helikopter werd opgewacht door gewapende troepen. Rosenthal en Hillen schrijven dat ze hieruit lessen trekken bij eventuele nieuwe evacuaties. In Canada mogen dit jaar meer zeehonden worden gedood. Het kwotum is met 20% verhoogd tot ruim 468.000. De Canadese regering hoopt daarmee de omstreden jacht op babyzeehonden weer lucratief te maken. Het land telt ongeveer 6000 zeehondenjagers. die daar een paar jaar geleden nog 10 miljoen dollar mee verdienden. Maar door een Europese ban op zeehondenbond is de markt ingezakt. Ook wordt de jacht bemoeilijkt doordat er door de, door de klimaatverandering minder ijsschotsen zijn. De Canadese regering hoopt dat de handel dit jaar weer aantrekt... dankzij een deal met China. Dierenbeschermers noemen het hogere kwotum onverantwoord. Volgens hen worden door de klimaatverandering... steeds minder zeehonden geboren. Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd... tegen Hongarije gisteravond met groot gemak gewonnen. In Boedapest werd het 4-0 door doelpunten van Rafael van der Vaart... en Ibrahim Afellay in de eerste helft... en Dirk Kuyt en Robin van Persie in de tweede. Dinsdag speelt Oranje thuis tegen Hongarije in Amsterdam. Nederland staat bovenaan in groep E met vijf gewonnen wedstrijden. Het weer het is overwegend bewolkt in het noorden, kan wat regen vallen. Minimaal rond 3 graden. Ook overdag veel bewolking en wat regen, maar hier en daar ook opklaringen. Het wordt 6 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747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 Goedemorgen en welkom terug bij Nachtvluchten. We hebben nog twee uren te gaan. We bewaren het lekkerste voor het laatst. Charlotte Hendricks, onze laatste lekkerbek in de themamaand Keur culinair. Zij is een dekselse dame en werd verkozen tot hobbykok 2008. In dit uur gooien we het over een hele andere boeg, Paul de Leeuw... op bezoek bij de onnavolgbare zusters Kaat en Anna Schalkens... De beide dames maakten gedurende vijf jaar voor de VPRO de vrijdagnachten op Radio 1 onveilig. Presentator, zanger, cabaretier en acteur De Leeuw was in 1998 te gast voor een openhartig gesprek en zong onder meer met de dames het nummer Ik heb je lief. Hij stopt na dit seizoen met de Madi Wodo vrijdagshow en gaat nadenken over nieuwe uitdagingen. De Nachtzusters, die waren op tournee met hun theatervoorstelling Brokken. Eind van dit jaar komt hun reprise van de voorstelling Meer Donkere Dagen. Paul de Leeuw viert vandaag, 26 maart, zijn 49 e verjaardag. We reizen af naar 20 februari 1998. De zaal zat bommetje vol. Het enthousiasme was overweldigend. Luistert u naar De Nachtzusters. Dank u wel. Ja, no, no, no. Koude lucht in en we zijn dan weer. Eh, de oren zitten alweer dicht. Gepompt. Ik hoor al niks meer even verder gaan met aankondigen. Nou, hoor, dat kan straks ja. ook nog. Ja. Um, zoiets. Dat is toch geen naam. Zoiets is geen naam. Nee. Oh! Wie <laughs> doet op gisteravond dat ik die grap vertelde? Was dat in? Grap. Dat was een grap. Toen ik op het feestje van Bagelap even van iedereen... Toen die... Dan... Ja, die hele kring... Zelfs Mia van de ja, slagen Ja, zelfs Mia van der Slager kreeg ik met de handjes op de dijen. Zoiets. Nee, dat is ook geen naam, maar dat is die grap. Die vrouw die is dan geheel ontkleed. En die staat dan bij de bakker, is die hond kwijt. Die dus in die grap even zoiets. heeft ze zoiets ook gezien. Laat ze de vol zien, want ze heeft lingerie gepast aan de overkant. Hebt u zoiets ook gezien? Nee, zoiets heb ik nog nooit gezien, zegt die bakker dan. Nou, ik had zetlach, hoor. Dat is net als pudding in gisteren. Dat is makkelijk. gewoon de graf. Makkelijk vind ik het. Makkelijk? Ik vind het makkelijk. Hoezo makkelijk? Nou, ik vind het makkelijk om op zo'n manier zo laag de aandacht te trekken. Dat het... Nou, ik moet zeggen dat u zat ook heel erg achter de Seldri salade, heel mysterieus in een hoekje... op uw manier de aandacht heel naar te trekken, hoor. Kijk, mij is die... Met zo'n mysterieuze blik. Nee, nee, nee. Maar zuster, bij mij liggen ze nou eenmaal diep. Ja, dat is waar. Ze liggen bij Ik heb eigenlijk nog nooit mensen gezien die waar ze zo diep liggen. Precies. En als ik even mag vragen... ik vraagt u maar. ...tussen ons gezegd tegen gesweegd. Ja, te domme vragen, daar worden ze wijzer van. Deze beschouw ik als niet gezegd. Hebt u... Kunt u er eigenlijk wel bij? Omdat ze zo diep liggen. Ik bedoel, als ik over straat loop... en de waait een stofje of tien, of tanden, Ja. makkelijk. Met, ja, met één vinger, soms met twee... pulk ik er zo uit. Of er een snotje in zit. Dat, ja, dat, dat lukt makkelijk. Want dat ik heb dat nu ook. Doen. Als u me dan aankijkt, heb ik geen idee of u naar achteren kijkt... of naar boven of juist naar uw haar. Ik weet het niet. Is dus het ligt zo diep. Zud, ja. dat is mijn innerlijke blik. Dat, komt dan, dat is dat mysterieuze aan mij. Waardoor dus inderdaad, op feestjes en partijen mensen mij niet aanspreken. Omdat ze zien, die is in een andere wereld. Die is een zijde vertoefd. Die, die vertoeft aan ja, de kant waar Kant zich begeeft. En Hegel en Schopenhauer. Die is daar waar, waar wij gewone stervelingen niet zijn. Zoals u weet is de dialectiek mijn enige optie in dit leven. Wat? Dat... Ja, alles is assertief. Ik heb wel eens, als ik u hoor praten, dat ik denk die u spreekt in tongen. Dat zijn van die rare dialecten. Maar ik wist niet dat u zich hield met de. Het... Nee. Dat is gewoon diepgang, zuster. Diepgang. Ik heb diepte. Ja, dat is. enorme diepte. Ik weet het, u hebt dieptes. Ja, precies. Ik weet nog een keer, er was ook een geintje, want dat doet nog alles thuis. Ik, heb, ik ben heel erg. Diep. Nee, dat is, dat is heel flauw, maar het, het was zo, zo diepte als ik het. Dat... Mag ik het even vertellen, want het is leuk, toch? Nou, ga, gaan ga. Van die pollepoef. Nee, dat was een geintje. Het was zo flauw. Het was zo flauw als maar me kan. Maar ik dacht, ik ga mijn zuster verrassen, We zouden gaan ontbijten. Ze had, nou ja, zo die rare blik, als altijd. Ik leg een pollepel rechtop op haar stoel. Ik denk, die kan gaan zitten. Ze ging zitten. Nee, maar na vier dagen heb ik... Niks meer Nee, na vier dagen. Dat is toch gek. Zo'n geintje is dan ook niet meer een geintje. Dus voor mezelf, nee. Nee. Het is al, ja. Nee, maar zuster, het gaat om niet alleen de letterlijke diepte, maar ook de geestelijke... Het is toch logisch dat mensen mij niet onmiddellijk aanspreken... omdat ze zien aan mijn vorstende blik... dat ik alles en iedereen genadeloos blootleg. Maar ik heb toch ook wel een uh, soort blik? Ik heb toch ook wel iets? Ja. Als ik u aankijk, wat ziet u dan? Nou ja, u hebt die wenkbrauw. <lacht> en? Oh, ja, ik wilde verder niks van zeggen. Ik bedoel, er moeten ook mensen zijn die dat hebben. Die meer dat aardse hebben. Dat hele laag bij de grond. Ik bedoel dat dat tussenstukje niet is weggeschoren. Zoals bij u dat het doorloopt. Nee, nee, dit, bij mij ruikt dat vanzelf uit. Oh? Nee, en ja, Dat tussenstukje. Ja. Oh. Maar kijk wat dan misschien toch lastiger is. In uw geval dat je dan dus. Ik weet het. Ik ben uw zuster. Ik weet waar de grens ligt. Maar... Nou, maar dat heb ik ook met dat oog. Dat ja. dus de grens tussen waar houdt de wenkbrauw op... en waar begint de haargrens, dat dat niet echt duidelijk is. Maar ik voel dat toch duidelijk een stukje vel? Ja, u wel, maar de beschouwen... Dood niet. Nee, en daarom, daarom komen dus mensen zo makkelijk op u af. Die zien dat... dat gezicht, zal ik maar zeggen. Die denken onmiddellijk aan primaten, aan de vierhandigen. En die denken ook oh, dat ze makkie met die kankergesprekje voeren. Dat is eenvoudig. Wat is een vierhandigen? Laat ik het zo stellen, er is de homo sapiens. Ja, die ken ik. Dan zijn er dus degenen die misschien een treetje hoger staan op de ladder... zoals ik daar zelf heen. En degenen die dan toch het stadium nog niet hebben bereikt van de vierhandigen. Van, wel van de vierhandigen, maar niet van de homo sapiens. Dus u stelt mij gelijk met de, die beesten naties die op vier handen zo gezellig... Nou, nee. Ik heb toch oh, niet zo'n nee. rare konten oh. of zo? Dat is toch heel niet waar? Ik kan toch nou, praten en uitduiden? Uiteindelijk... Wel dat stuitje wat nog een extra werkendje nou, aan zit. Dat zou u nooit zeggen voor de radio. En ik zit daar ook heel niet gemakkelijk op. Dat, dat was één ding wat wij afspraken. Toen we... Ik heb het nooit gezegd van die haren. Dat heb ik niet gezegd. Ik vind het niet leuk, hoor, dat u... Ik nee, maar zuster, u hebt ook. Was, wat heb uh, ik dan wat wel lust? Lust wel diepgang. Ja, toch? Ik ben toch ook niet dat ik de hele dag loop te praten. Nee, ik, ik heb toch ook, toch ook. Ik ben toch ook wel eens stil? Ja, wij zijn soms dagenlang stil, denk ik. Ja, wij zijn heel ziek. Ja, dat is logisch. Ja, logisch is dat, want ja, wat, ja, wat moet je nou, moet je nou tegen elkaar zeggen, zeggen? Tegen, als je elkaar al Zoals zo lang kent? Ik ben je kent, gewoon in, in andere, andere sferen. Goeiemorgen, dan zeg dan je, me. ja, waarom je dacht dag dan weer goeiemorgen je je zeggen? Dus bezig je met kan het aan met het hoger gang van het leven. Je kent elkaar, elkaar al zo ontzettend lang. De waarom zou je dat banalen allemaal moeten voorbij laten schep de pudding nog eens om. Dat blijft wel, zij schep de pudding altijd Hoppa, wat ze voor de bek Maar ik heb gewoon niks te zeggen. Als ik heel eerlijk ben, heb ik niks te zeggen. Ik zeg het vaak. Ik niet... Wij zijn niet spraakzaam, hè? Nee, dat ligt aan ons stille ja. karakter. aan ons stille karakter. <tied> ik zie je bij dat klap ook even zo trekken Ja, ja, ja, ja. Dat, dat heeft de gevoelige natuur, hè? Ik, ik kan dat niet goed tegen. Nee, zo leer je altijd weer wat van je zuster. één keer denk je, nou, nee, nou zeg, zeg, weet ik wel alles, maar dan. dat zeg zeggen. Testen of dat ik er tegen kan. Lorie speelt. Ja, dat kan u niet tegen. Nee, nou, zuster, we gaan lekker door. We gaan lekker door. We zijn begonnen. Dat te gevoelige de diepe mensen. Hartelijk welkom hier trouwens. Oh, ja. ja. we waren even met onszelf bezig. Hebben jullie... Sorry. Of is er wat anders gedaan? Zie ik, dat geeft allemaal niet. Draai nu maar weer allemaal deze kant op. Ja. Ja, we goed, we zijn echt hier. Echt beginnen. Ja. We gaan nu echt beginnen. Uh, laten we beginnen met Pink aan de buiten te ja. sturen. We hoeven we zelf even niks te doen. Ik weet de een leuke op. vraag. Wat aan? ik zeggen? Pinka, waar ben, ben je ja, hier? vraag is buiten aan de mensen. Wat hebt u voor een karakter? Dat ze zelf hun eigen karakter omschrijven. Oh ja. Dat is wat? Wel vrij geestig. Is het toch geestig? Ja, is leuk. Moet ik het ook even zeggen? Ja, oh, wat, hebt u... ja wat hebt u voor een karakter? Nou, ik heb een heel turbulent karakter. Turbulent? Ja. Present. Dat is toch meer iets wat luxe wagens hebben? Nee, <laughs> ja, nou, stel je daar maar iets bij voor. Nee, het is, gaat heel erg... Op en dan weer neer en dan heel vermoeiend. En nu weer verkouden? Ja, precies. is dus verkouden karakter. Ja. Is de rot karakter voor uzelf of kan u ermee leven? Nou, het is best lastig hoor. Maar het is ook wel grappig af en toe. Ja? Ja, het is van alles wat hè. Nou, heel ja. Heel divers. Ja, ja. ja. Gaan we eens naar buiten. Oké. Naar voor zo'n meisje? Dat ze zo verkouden is. Ik heb toch liever dat stabiele wat ik zelf heb, dat diepe. Iedereen zijn uh, meug, hè? <laughs> goed, nou, het is gezellig. En vanavond hebben we een gast. Ja, we hebben ja, een gast. Ja, een gast. En dat gaan we ja. maar eens even wijze aankondigen, hè? Ja, dat gaan we gedichtenderwijs ja. Ja. aankondigen. Ja. Een gast. Luister maar goed, dan kunt u woordelijkerwijs luisteren wie dat het is. Want het dat zit zo... een beetje verborgen in dit gedicht. Is het de rebus? Nee, geen rebus. Oh. Het is een gedicht. Nou, maar let maar op, ik begin. Okay. Altijd heeft hij het leeuwenaandeel. Maar vanavond is hij onze gast. Dus gooien wij hem voor de leeuwen. Dan zijn de mensen ook eens blij verrast. Ik heb geen idee. Misschien krijgt hij na afloop als dank een bosje leeuwenbekjes. Of, of als cadeau een... Nee, nee, nee, maat je niet de cadeau... Dit is in het gedicht, gaat u de cadeautje... Nee, ja, goed, ja. Of als cadeau een... Ja, nou, ja, nou. Of misschien als presentje een leeuwerik in een kooitje. Hé hey ja... Ja? Ja. Hé hey ja, eens een keertje iets anders. Dan wordt het vanavond een lekker dolzoetje. Hebt u dit geschreven? Ja. maar let op, dat komt er weer. Maar zuster, we laten hem niet in zijn hempje staan... De, dan voelt hij zich net zo ellendig als Daniel in de leeuwenkooi. Dat zijn, maar, En dat we überhaupt met hem in de zee gaan, is eigenlijk al veel te mooi. Ja, dat mag gezegd, want wij zijn trots als een pauw. Trots als een pauw? Ja, ja, ja. Niet als een pauw, als een pauw. Ja, zuster, nou hebt u het gezegd, dan... Nee, dan zeg ik... het dan gewoon meteen. Dit is toch nonsens? Nee, ik zeg trots als een pauw. Dat is een uitdrukking Ik ben zo trots als een pauw. Zo'n zo dier. Nee, maar u verraadt de boel dan! Waarom? Ja. Nee, nou, maar dat leeuw, dat is nou het... verborgen in ja. morgen. Je heb het hele gedicht verder wel vergeten. Hoezo dan? Ik zeg trots als een pauw. Uh, even, even de zaal. Zaal, heeft iemand al enig idee waar het om handelt? Nee. Nee, nee, nee. nee. Ja, goed. Nou oh, ja, nee, dan ga, ga door lieve luisteraars, beleef het met ons mee, jo-ho. U kent hem alle, van Leeuwarden tot Tietjergstradeel. Tj het is dus Leeuwarden tot stradeel. Tj Morgen weer op de buis, maar nu bij ons op de radio. Wij hebben het over... Paul de, de Leeuw! Leeuw. Ja, ja. Ach, daar is die al. Ja. Ja, sorry. Ja, sorry. Oh. Welkom. Wat een mooi gedichtje. Zet u zich. Heel mooi. En het ja. was toch goed. Ja, ik, want ik dacht dus eerst... Het nee, is helemaal verraden, maar... Nou, ik dacht eerst Robert Paul. Die nee. jij ook nog? Ja. Ik dacht eerlijk... Nee, is hij nog? Ja, hij denkt het zelf van wel. Ja, is het slecht met hem? Hij doet altijd andere, andere typjes na. Nou. Ja, dat vind ik ook, ja, is ook Kijk, zo doe, Denk, Kom eens bij jezelf. Ja, doe eens doe, doe, wat dieper. Ja, ga eens ja. wat dieper, precies. Ik had eerst even de indruk dat het over dat kleine neefje van u ging. Loekie. Ja, is... Die is te commercieel voor de vvo Luki. Ja, ja, precies. En die nou, nemen we niet. Die zegt ook als niks. Vindt u het leuk dat u bij ons bent? Ja, ik vind het heel erg je... leuk, ja, leuk. Want uh, ja. dit programma is al drie jaar oud, geloof ja, ik. Ja? Ik heb ja. het nooit gevraagd. Hoeveelste aflevering is het? Dat weet zij en dus, uh, Het is even boeken. Echt, echt... Aflevering 110, ja. dames en heren. Ik heb moeten zeuren, hè? Ja. Ik heb ik, echt moeten zeuren. Ja, moet ja. Ze, want ik, vroeger, als ik dan uit het theater kwam, luisterde ik over naar dit programma. En dacht, nou, misschien word ik ook wel eens gebeld. Nummers ja, een beetje achterloos even... achtergelaten bij VPRO gelegenheden. Oh, was dat nummer van u? Ja, dat was mijn nummer. Was op de, op de voordeur 06, 06, 06. Ja, ja, ja. ja op Ruud. de voordeur met die grote witte paardleks. Ja, precies. Dat, dat, dat, dat hebben wij echt met, met, met pek en veren moeten verwijderen. Ja, dat was ook ja. niet weg te krijgen. Dat was een witte substantie. Er nee, nee. is wat geld tegen aangegooid. Een leuke metamorfose. En, en die, toch... die grote posters door het hele gebouw, die waren... Ja, ja, ja. neem mij zuster, neem ja. mij zuster. Ja. Nou ja, dat vatten wij dan toch... Ja, dat vatten we ja, ja. helemaal verkeerd vatten op. Ik anders. heb zelf die pollepel nog aan je gegeven? Nou, wat is die je... van nu? Want wij we hebben dan? nooit een pollepel. Nee, in huis. Nee, hij is weer geweest. terug. Ik kan u geruststellen. Hij is weer terug. Ja, Kunt u maar, zich voorstellen dus u dat mensen. Het Hij duikt me... wel heel anders nu. Ja. ja, ja, jongen. Ja, jongen. We zijn weer thuis. We zijn, ja, zijn weer thuis. We thuis. Um, drinken. Ja, dan nou, mag ik Paul de Leeuw zeggen? ik wil wel een klein beetje whisky. Ja, dat is goed voor de Dan ja, en voor de stem. whisky andere de Versky. stem ook. En onderroks. Anderroks, anderroks, Maar u, u hoorde net de vraag van mijn zuster. die zei, mogen wij Paul de Leeuw zeggen? Ja, nou, Paul is vind ik al voldoende hoor. Paul? Ja. ja. Oh, dit praat nou, zegt u maar gewoon zuster. Hè? Ja. Met, ik ben dan kaart en dat is allemaal. U mag is nacht allemaal. weglaten. Ja. ja. Oh, zuster 1, zuster 2. Ja, maar wie is dan zuster 1? Nou, ik denk dat jij zuster Links voor de mensen thuis rechts, dat ben ik. Waarom is zij dan zuster 1? Nee, nee, ik nee, dat da, da, da, da, da, da. hmm. moet het. zelf uit. Dan moet u zelf uit. Ik kan toch al gewoon zo zuster 1 en zuster 2 zijn. Nee, ja, maar dan krijg je ook zo'n sfeer als bij wie van de die zuster 1. <tijd> <tijd tijd TALI tiger> zuster 1. Kijk u is. Ja, ik zeg ook kaat. En dan moet je allebei ja, reageren. De, ach ja, nou ja, goed. We zijn begonnen. Uhm, ja. Pero, anyway, wat mij op het hart brandt... We beginnen een beetje tragisch, als ik het niet erg vind. Nee, dat is ik goed. Um, aan, aan u zie je het niet. Kijk, u, u zegt het wel voortdurend. U zegt het voortdurend, maar je ziet het niet. Dat ik op een pollepel zit. Nee. nee, ik bedoel, kijk... Uh, Kapper Eddie bij ons in het dorp, die heeft dus een kostganger. Wie? En uh, die heeft dus een leren pet op dag en nacht. Daar zie je het aan. Dan zie je het. Maar bij u zie je het niet. Nee. Maar, maar u zegt dat? het wel voortdurend. Is het dan wel zo? Of is het grootspraak? Nee, het is de showbusiness. Is dat showbusiness? Ja, ik, misschien ben ik het wel helemaal niet. Wat? Nou, ik ben... Ja. Nee, u hebt vroeger wel Ineke Hoekman gehad als vriendinnetje, hebben we gelezen. Ineke Hoekman? Ja, toch? Nee. Ja, Karin Hoek. Brouwer? Was dat nee, Karin Brouwer wel. Oh, Ineke Hoekman? Nee, Ine, Ine Boerman. Nee, oh, Ina Boerman. Oh, dat is zo ook lang... Lang, geleden. Ja. Zo lang geleden. Heel lang geleden. Ja. Ik trek even mijn jasje ja, uit. Doe maar even uit. Je hebt heel warm duffeltje heel warm je. Aan. Nee, mijn zuster, ik, dacht eigenlijk, ik wist niet dat u deze vraag al ging stellen. Van dat je het niet ziet. Ik dacht dat u wilde zeggen dat het, niet mee, dat het hem niet mee zat. Nee, dat is ook wat in dit leven. Het heeft u niet mee. Nee, nee dat heeft het heeft u niet mee. mee. Nou, luister. Nou ja, ik euh, als kleine jongen al dik. Wat zeg je? <lacht> Nou, u was toch ontzettend gruwelijk dik als kind. Ja. En dat is toch heel erg? Ja, ja, ja. Een brilletje? Ik ben ooit een keer op schoolreis geweest naar Tessel, En toen werden de foto's gemaakt. En toen konden de leraren. die zagen één foto van volgens mij een meisje. Die kon ze niet thuisbrengen. Dat bleek ik dan te zijn die aan het hollen was. En daardoor in mijn t-shirtje een beetje Wat Had Tietemannetje. Ik had Tieten al mijn elfde. Verdammet gat. Het is gek dat ik zo ben geworden. Tietemannetje, nou wat sneu. Ja. En dan ook nog een beugel. Ja. Dat heeft u niet mee. Op vroege leeftijd al ja, dat terrein Kamen. inzet. Ja. Dan ook nog uh, van, ja, dus die andere kant wat u voordoet. Ja, het, ja hoe overleeft de mens al die gruwelen? Ja. Dat moet niet makkelijk nee, zijn. Nee, absoluut niet. Maar ja, viola, het valt echt uh, heel erg, uh, echt heel erg uh, tegen. Nee ja, ja. of tegen? Ja. Nee, nee, want als kind heb je dan natuurlijk dat, als je dan, dan krijg je een kinderhorloge. Maar u pastte dat natuurlijk niet. <laughs> want de polsjes waren het... Ik over mijn je vinger. Ach, ja, nou precies. Ik moet later zitten, zo gek met die vinger. Maar vertel dan eens, hoe was dat je ja, nou ja, dat? Je, je, je trekt je heel erg terug. Je gaat uh, thuis dingen doen voor jezelf. En je lezen? ook wat dieper wordt? Nou, dat niet met piano spelen. En je leest reizen door de nacht. En je leest eigenlijk dingen Gelien. van mensen die het ook moeilijk hebben. Zoals het dagboek van Anne Frank. En uh, je, da, daar nee, een nee, zelf maar je dan mee. die was niet... Nee, die was niet dik, maar die had ja, al maar... vijf jaar geen ja, zon die gezien. Ja, ja, die zat vast. Ja, die zat vast. En werd uiteindelijk verraden. Dus zo erg is zo Oh ja, ze, nee. dat ja, ja, is een oorlogsboek. Ja, nee, dat is een oorlogsboek. Wat dacht jij, een Nee, nee, maar ik was even vergeten. Maar u u dus met het leed van de nou, leed? Nou ja, dat ging wel. Want, okay, daarom vond ik de Sound of Music ook zo. Want okay, ik kon wel dik zijn, en kalend en licht latent homo. Maar zuster Marie had het veel moeilijker. Ja, want die had die mannen en die vijf kinderen. Ja, binnen vijftige minuten had ze opeens zeven kinderen. Schuwelijk ja. hè? Dat is ook wel ongeluk. Ja, maar wel. zij kon zingen. Op een... Nee, dat kan doen we. Ah, dat is rot. Ja, eh, dat bedoelt ja, ze niet. Dus ze heeft het altijd dat... een heel vervelend programma gevonden. Ja, maar kijk, mijn zuster zegt dan van die rotte dingen... en ja, die ik rare de, blik... Dat is daarbij. die verdieping ook van haar natuurlijk. Kijk, jou, met jou, he, met u heb ik gewoon contact. Dat komt door mijn open blik, zegt mijn ja, zus al. Dat vind ik dan ook een rot-opmerking, maar het schijnt... Je kijkt leuk. gewoon pollepelvrij naar mij. Ja, ja hè? Precies. <lacht> het heeft toch altijd nou ja. dat je denkt, er zit weer iets dat in. Het is dan toch weer bij, Dr. bij Dr. mij dat ik alles doorvors, genadeloos bloed leg. Hoor ik nou dat Tinka buiten staat? Ja, dat is zo. Zullen we even gaan luisteren ja. wat voor rot karakters er buiten op <laughs> lopen? Oh, dus kunnen we ja, nog eens lachen? Ja. Hallo, mag ik... Hoor, hoor, hoor je me? Nu? Ja, ja, ja, ja. Hallo. Hallo. Wat voor uh, karakter heb jij? Uh, makkelijk. Maak het, ik maak het mezelf uh, makkelijk. Hoe doe je dat dan? Uh, door... Um... Uh, mezelf alle vrijheid te geven en iedereen om me heen. Uh, me niet druk te maken over uh, hoe andere mensen hun leven indelen. Bedankt. Kort antwoord. Nog even iemand? Toch, nee, karakter. Hallo? Wat voor karakter heb jij? Mensen denken ja, na ja, nieuw. Ja, dat is nieuw. Ja. Ja. Geeft niks. Ja, wel lief, ja, dacht ik. Ah ja, dat klinkt ook. En uh... Nog iets meer dan lief? Rustig ook. Ja, dat merk ik, ja. ja. <laughs> niks? Dat was het. Wat voor karakter heb jij? Wat voor karakter heb jij? Nee, ik doe niet mee. Oh, nou dan niet. Nou, ik heb nog één persoon. Ja. ja. Wat voor karakter heb jij? Mijn karakter? Uh, nou, ik ben heel erg lief, maar ik ben nogal opvliegend. En impulsief ook. Oh. Uh, vind je dat vervelend? Ja, dat impulsief, heb ik nog altijd zo'n een probleem mee. Want uh, daarmee doe ik dingen die ik eigenlijk liever niet zou willen doen of zou willen overdenken. Petty gaat het snel. Oh, Oké, okay. oh. bedankt. Nou, dat was het even tot nu toe. Ja, ja dank u. Geeft niet hoor zo dat er eens een stilte valt. Het is wel spannend, een stilte in een, een heel diep karakter. live programma. Ja. Ja. Goed. Tot zo. Je bent nog steeds rechtstreeks recht verbonden met alle gecombineerde zenders die er maar te bereiken zijn. Op de autoradio, bandrecorder of... Ze weten nachtjesjes live. Ja, 110, 110 we hebben vandaag naast ons, Paul de Leeuw. Genossees de Leeu of, De tanden zijn wel goed gekomen. Ja, he? die zijn wel goed gekomen. Nou, zeg, die zitten zo het, mooi naast het, het elkaar. Het gaat hier een beetje afsluiten. Het gaat nu. zakken. Dus, nou, zakken. Nee, nee, nee. Oh, oh. Die levertijd heb ik door niet gehaald. Maar het gaat een beetje slijten hierboven. Wat eet, eet u dan? Ik nee. de noten. Eh. nee. Ik denk dat het gewoon... Op... Misschien toch op fla overgaan? Ja, misschien. <laughs> ik vond plaats het die plaatsje. Vla die -dieet. ja. Ja, maar is het enige wat ik heb nu. Het enige... Mm aan gebreken, want die kaalheid heb ik geaccepteerd in ja. de Doet u daar niks aan Ik heb al gehoord nee, nee, nee. dat u laat implanteren. Is dat het wel Gerard Gerard Joling heb ik een keer s morgens wakker zien worden. Hoe? Hoe? Wat? Hoe? Hoe? Hoe? Hoe? Hoe? Weet ik niet. <laughs> had allemaal pukkeltjes zo Hier. Van die puistjes? Nee, van die uh, haar. Die ze met die naald zo erin ja, hebben gedaan. Ja, elke Zoals ik... dat bij een Barbie ook is die. Ja, ja, precies. Ja, precies. Ja. Drie. Ja. je drie ja. haren uitkomen. Ja. Ja. Bij een Lola borstel zie je dat ook. Dat is niet leuk. Nee. Doe ik dat maar niet? Nee, doe ik ook niet. Nee, nee. Dus je hebt het geaccepteerd? Ja, ik heb ooit een havexamen gedaan, ooit. En uh, uh, toen moest je een opstel maken. Uittreks? Nee, opstel was toen. En dan kon je maken met het thema, mocht, mocht je fantaseren op de, op de kreet: nemen zoals ik ben, nemen zoals mijn haren vallen. Nou, toen wist ik het al. Maar was u toen al op de haven al aan het kalende? Nee, maar toen wist ik wel. Dat, dit is, dat, daar heb ik ook, geloof ik, op gefantaseerd. En nou, acht jaar later dan. Uh, is het Nou, acht, Zes jaar later is het uitgevallen. Nou, vier jaar later. Hoe oud was ik toen de haven? Nee, 89, twee jaar later is het uitgevallen. 20, ik was het? 23 toen de haven en toen had ik de Kappersacademie, Dus ik heb. Uh... Ja, ik wou net niet vragen. Oh ja, wat voor haren had hij vroeger? Kleuren? Heel erg veel krullen. Ja, dat zag ik op foto's. Ja. Dat is geen permanent. dat nee, was ook niet echt prettig. longe bos haren hoor. Ja, ja, ja, ja, maar het was wel erg terug Omdat het te veel naar voren viel. Nou, het was, het, het kwam, ik werd elke morgen wakker van mijn god, meid echt waar? <laughs> Het was te veel. Ja, het was te veel. Toen ja. wees was het weg. Nou, ja. dus die identiteitscrisis is wel opgelost daardoor. Ja, ja ik wist wel gelijk wie ik was. Ja, je toont jezelf veel meer zonder haar, hè? Ja, er komt er veel meer vrij. Dat wissen wij vrouwen ja. dan, hè? Nou, Allo, bij u, nee. ja. ja, ik heb je toch ook dat kruintje wat ook... Uh, ja, ja. Ik heb gewoon die lage haargrenzen. Ik vind het zelf niet erg, maar... Nee, nee, nee. Ik ben ook erg jaloers op mensen met, met lang en mooi haar. Ja, ja, ja. Ik kan er erg jaloers op worden. Ja. Ja. Haar is belangrijk, hè? Ja, maar het, op andere plekken maak ik het weer ruimschoots goed. Laat u alles zitten of haalt u het Ik laat alles echt? zitten, het groeit echt... Uh... Wij ook. Oh, noem eens nee. voorbeelden. Ja, of, nou, ik heb bijvoorbeeld van die haren hier bij mijn schouder. En vind ik, ik vind dat wel warm, ik vind, dat wel, ik vind het wel ja, ontspannend. Ja, het is, ja, is, is ja. ja. ja, haren? Maar je ziet ook wel, wel die kale mannen... die dan op, op het strand enorm veel haar op de rug hebben. Dan vind ik het zo oneerlijk verdeeld in de wereld. Ja, ja. Dan ja, denk, zo, kan niet een beetje naar boven groeien. als teddybeer ja. U denkt dan ook, nou kunnen ze naar de maan? En dat kan ja, en dat dan kan niet. niet. Nee, nee, nee, nee dat kan nee, niet. Nou, ik moet ja, nou goed. bekennen. Eén keer heb ik mijn zuster mij laten harsen. Harsen? Ja, dus de bovenlip. Ja, dat ja. mijn moeder vroeg ook. Dat, dat doe ik dus niet weer. Nee, dat is... Uh... Ik vind het ook, nee. ook niet heel erg. Nee, het valt helemaal niet. Maar op. ik heb nu al vier whisky op, dus. Ja, precies. Valt. Nou, goed, we gaan verder. Um, wat zou je eens gaan vragen, zuster? Al over het nu of over nog... Over de toekomst, het verleden. Waar wilt u over gevraagd worden? Nee, ik wil graag ondervraagd worden door het, de dames. Diepte, diepte, diepte. Wat voor karakter hebt u? Ja, wat heb daar gaan we het eens over hebben. De diepte in. Met Paul Deligne. de diepte in. Ik ben. Uh, uh, impulsief. Wacht even, ik heb een lijstje gemaakt. Oh. Ja, ga ik even checken. Impulsief. Uit de libellen of vriendin? Uh, uh, alles wat bij de kapper ligt. Oh. Ja. Ik ben Vindt impulsief. Lief, ja. Ik ben uh, schaamteloos. Ja, uh, ik denk dat ik geen uh, ja, uh, de taboes heb. Had je, nee, je ja taboes? Jawel, jawel. Ja, ik ben schaamt. Ik denk wel dat ik, ik ben impulsief ben. Wel aardig. Uh, bang dat ik mensen kwets. Toch? Wel. Echt waar? Ja, als ik, het, als ik het dan thuis weer terugzie op tv. En, uh, ik, denk, ik heb het toch weer gekwatst. Ja. En ik ben wel, ik ben wel uh, goed. Wel nou, goed? Ja. In wat? K nou. Maar Boraal. dan nog altijd altijd en, en, wel goed, maar niet... Wat? Wel goed, maar, maar niet voor de poes. Ja, ja. En, uh, <laughs> en uh, ik ben wel uh, ja, impulsief en ik ben, ja, ik ben gewoon leuk. Nou, dat is heel goed ja. dat, u dat, ja. van, dat, u dat, dat u dat van... Is. Maar wat ik wou zeggen. U, bent dus, u hebt natuurlijk al die eigenschappen. Daarom kunt u zo'n ongelooflijk moeilijk programma drie keer per week doen. Want daar hebben wij toch van ons petje wel eens voor afgenomen. Is hoor. dat ja. zo? Zoals gisteravond met die twee jongeren die dan niet kunnen praten. Nee. nee. nee. En u zegt het dan, ze dat dan al is een andere taal. Dat, dat waren die smurfetaalkinderen. Dat ging niet, goed. Nee, dat ging niet goed. Heeft nee. Nee. Maar wat, wat gebeurt er dan? Ja, dan gaat iets, kijk, dat, dan gaat iets niet goed. Um, en uh, in het begin... Uh, Word je dan licht, uh, licht panisch en, uh, en, en dan denk ik oh mijn god, wat moet ik nou doen, moet ik nou doen? Maar naarmate... Ja, ja, soms lukt het gewoon niet. Je kan dan zo'n bepaalde manier kijken in je camera... en dat lipje zo'n beetje trekken en denk ik... Oh god! Dat is verdrietig. Ja, ja. Van maar bestaat toch een die beetje grappig te bijdoen. Zo van, nou ja, ja maar dat is wel vermoeiend hoor. Want ik soms dan denk, ja. Ja, ik, had, ik moet er eigenlijk gewoon mijn mond al dicht houden. Maar ik, soms, je ziet aan mijn ogen wat ik denk. Maar hebt, hebt u daar een recept voor om dat op te lossen? Als wij een gast hebben en hij valt stil... Dan niet hebben wij ook die panische blikken naar elkaar. Wij hebben elkaar, elkaar, hè? We hebben nog wel de kans om het, om het te monteren. Om nog dingen, want Het was iets langer, we hebben er wat dingen uitgehaald. Nog langer. Dat ja, was echt afschuwelijk, <laughs> hè? leek wel live. <laughs> maar, ja, het, uh, hebt u het gezien? Het is, nee, maar. Erg, uh, <laughs> Ja. Dat je denkt, nou ik ben blij. Nou, ik hoor nou ja. dat de regie zegt dat je nu op moet schieten. Ja. Um, nee, maar dat, dat, dat kan gebeuren. Maar ik vind dat, ja, ik vind, het, ik vind het ook wel leuk als iets. Na afloop vind ik het wel jammer, maar ik vind het, uh, ja, het gebeurt. Het gebeurt. Zullen we nu gaan zingen? Ja. Ja. ja, want we hebben het nu toch over rottige dingen gehad en ellendige jeugd. <lacht> nee, en dan zo. moet je dat even afleiden. Ja, dan is dit dus is misschien een, een toepasselijk, toepasselijk nummer? Nee, zeg maar het is een toepasselijk liefst. Zet u maar vast in, pianisten. Kunnen wij naar rechts zoeken? Zoek hebt u het niet? Nee. God, ze hebt de tekst niet. Kijk maar bij mij mee. Ja. Ik heb hem ook niet dubbel. Een moeder zit stil bij het fornuis. Aan het raam zit verdrietig haar kind. Het is een verhaal, hè, op zich. Want nog steeds is vader niet thuis omdat hij het weekloon verdrinkt. Dan rent plots het kind door de kou. En hoort in een kroeg stem. Het pakt hem bedeest bij zijn mouw. En, en vraagt dan met bevende stem. Ach vaderlief, to niet meer. Ik vroeg het al zo menige keer. Want De man stoot Bonnie Sint-Claire van zich af. Zij valt met een smak op de Oh, kom je oh, ah, da, da, da, da. Dan ziet hij vol schrik tot zijn straf. Haar hoofdje is bloedend verwond. Vol schaamte brengt hij Bonnie Sinclair te Terwijl ze het hoofdje verbindt, zegt de man van Bonnie St. Clair, vol de beroemd. O oh, Bonnie lief, doe niet meer, je vroeg het al zo menige keer. Voor niet lief, kom uit niet meer, want vader lief, die drinkt niet meer. Ja, lieve mensen, het is toch afschuwelijk al die artiesten van tegenwoordig die maar drinken, beschaamd whisky's gaan bestellen. Bonnie Sinclair die daardoor nooit meer ergens gevraagd wordt, was toch vroeger een leuk, een leuk vrouwtje. Maar ze is gewoon niet meer aan de bak te krijgen. Het is afschuwelijk. Mocht u het eens dus zien gebeuren, schat ze die cafeetjes uit. Doe het maar, het mag van ons. Dat was klaar. Sorry, was... Ook eens een liedje brengt altijd leven ja, in de bedrijf. Dat was ik. gewoon een beetje spontaan. Komt dan Bonnie bij Is u heel boven? Hè? Ja, Bonnie ja. komt dan buiten ja, je spelen in uw hoofd. Je... Is was het er nog? Een ja, ja, ja, ja? Ja, ja, maakt het toch meer stuk dan je. Maakt meer stuk dan je. dan Dan je vermogelijk acht. Zat zij niet eens bij een van de acht in een. In een autootje? U hebt toch een keer een van de acht gepresenteerd? Ja, dat herinner ik me ja, ook ja, eens. Zo'n een autootje en die, die kwam niet aan de beurt of ja, zo? Ja, het is een autobusje. De, mocht, de, de kandidaten mochten dan... Hoe ging het ook weer? Ja, die, mocht, die mocht. drie die mo artiesten uit de bus halen... en er zaten er vier in. En toen bleef Bonnie als enige over in het busje. Ja. En toen oh, is ze gaan ja. drinken. Oh, gosh, dat was afschuwelijk, ja. Maar ook als ze even gaan praten was nog nee, niet meer te verstaan. Wij nee, weten we ook hoe dat voelt. Ik denk alle drie aan tafel, op school met de sport... Ja, worden de, als de groepen gekozen en als er dan uh, met dat, het gymnastiek dat je gekozen wordt... dat, ja. dat ze dan we gaan volleyballen, iedereen, ja. hoi, hoi, hoi. Ja. En, en dat je dan... Gekozen, ja, als laatste nee, dan hield je je hand omhoog... en zei de dan, ik, dan ik, ga ik, je maar douchen. Ik, ja. Ja, had u dat? Ja, heel vaak. Behalve met handbal. Of weet je dat die, die bal met die mensen zijn ballen. Ja, dat bal, was uh, leuk! Was ik goed. Ja, ja ik ook. <laughs> ik ja, ik, <laughs> ja, ik, ja, ik <laughs> mocht geen ja, slingewoord maken. En en en je mocht eigenlijk niet op het hoofd mikken. Nee, en we hadden met gymnastiek. Dat was in die tijd dat... Dat Pipo dat de Clown, Pipo de clown die was, met dat Corwitsje een invaller had. In die ja. tijd was dat. Oh. Dat herinneren we ons. Ja, ja, dat herinneren we ja. ons. Oh, Hij ja. keek het dan? Ja. Ja. ja, nee, dan was, had je opeens een nep Pipo. Ik weet niet wie dat van was. En een zus van Pipo had je ook niet. tijd. Oh, dat weet ik wel. Orimoa. Ik weet nog dat Loekie Knol nog steeds de weg naar Hamelen zocht. In die ja, tijd. dat Liet was in de, ook in die tijd, ja. Die ja. twintje Wallig. Die twintje Wallig, ja. En Rob de Nijs, toch? Ja, die heette gewoon Rob de Nijs. Ja, die heette gewoon Rob. Maar goed, we gaan weer even terug naar het, uh, het diepte interview. Ja, een hele treurige passage in uw leven is uh, Hilversum geweest. Hè? U hebt even in Hilversum ja. Ja, vertoefd. Ja. Ik, heb, uh, ik heb twee jaar in Hilversum gewoond, was, ja. Ik noem ook wel de bijna doodervaring. Ja. Ver, ver, vertel het ons, men wil wat, het weten. Wat was er zo? Nou, ik, dacht, ik heb een moment gehad dat ik, dacht dat ik heel erg uh, populair zou zijn... en nog populairder zou worden. Het voelde me een beetje... Uh, ik dacht, nou, ik ga heel erg uh, succesvol worden... En ik dacht, nou, ik ga ook wel al mijn Hilversum wonen. Toen heb ik een enorm herenhuis gekocht. Hebben ze niet dat? Maar dat ene volgde uit nou, nee, andere. Nee, het was een soort, nee, was een soort, was een soort waar, waar oud geld zich in afspeelt. Heel groot. Een hele grote tuin en alles erop en de rand. Zo groot? Nou, nog groter. 36 k. Nou, nee, minder, maar het was heel groot. Maar, enfin, dan. En dan gingen we wonen. en, uh, nou, We wonen daar en had, we hadden echt het gevoel dat dit, dit klopt helemaal niet. Want ik was nou, 30 of zo. Ja, uit verveling dan ah, gaan we een jukusie kopen, Ging je een jukusie kopen. Dus Wat is een jacuzzi? Ja, dat maakt niet uit. Het zijn een soort, het zijn een soort uh, en, het uh, is enorm veel daar. Van die, van die slagken, dus als die in het keukenkastje, ja, Die in het keukenkastje kruipen. Ja, precies. Dat zijn, die kleine En verveling. Ja, het soort, die, uh, ik was niet gelukkig. En dan schelpjes. Nou ja, ja, dan koop je schelpen of zo. Maar dat, nee, ik, dat ik woon, is Misbouwman nee, dan? Nee, in heel wonen, wonen helemaal niet zoveel bekende mensen. Ik woon meer in Lara of Blarikum. Maar ja, ik woon in heel is... Alfred Lagarde zal er wel wonen. Ja, maar die leeft niet meer. Oh, dat is nieuw. Die woont er niet meer. Die, die ligt daar misschien niet. Maar goed, die hebt besloten om ja. terug te gaan. Want het was niks wel, ja. dat niks sta, hele huis vol schelpen wel te Ja, het we en... in Ik ben een keer terug in Amsterdam gewonnen, dat is heel erg leuk. Ja? En ja. hier ook een enorm pand betrokken? Een leuk pand, ja. Uitzicht op? Uitzicht op zee. Ja, dus ik ben Wacht de enige Amsterdamse uh... pand met uitzicht op zee. Oh, dat zijn die hele hoge huizen. Daar is zo veel... Ja, oh, heel hele hoge. hoge huizen. Ik zie een zandvoort, als ik heel ja, goed ja, kijk, ja, ja, ja. Ik zie ik een liggen. Nou, dat is ook fijn. Ja. Als je dat ziet liggen, dan mag je ja. blij mee zijn. Ja. Kostte dat nog wat? Of... Nee, kost helemaal niks. Nee. Een goede bril. Een goede bril en een beetje fantasie. Bent u echt zo rijk als ze allemaal zeggen? Nee. Ja ja, ja, ja, ja. Echt waar? Ja, ja. Ja, ik vind, je hoeft je helemaal niet voor te schamen. Nee, het beetje, nee. Ik, het gaat me heel goed af, maar ik ben ook wel slim. Dat hebt u van uw of dat, vader? Of ja, dat heb ik van mijn vader, ja. Wat deed hij? Die was zakenman, maar die is inmiddels failliet. Dus, eh... Oh, eh... Kan dit eruit? Ja, dat knippen de er Waar komt u uw kleding? Waar komt u uw kleding? Nee, even over wat de vader verdedigt dan. Dat valt. nee. Dan wou je het toch Valt. Ach, mijn zuster, de boek valt opeens op de grond. Wat wilde je zeggen? Ik zag het wel, Paul. Eh, kleding, we gingen het over de... Zuster? Zuster? Je ja, opeens dat die hele, ja, dat ik nu even toch onder de die ja. hele afgetrapte rotschoenen aan heeft. Ja. Hebt u een moeilijke voet of? Nee, maar ik wist, het is toch nee, Laat eens dus, kijken. Uh... Ik wil me voelen met jullie. Dus ik heb af Nee, ik heb... Uh, mag het was al best mee. Nou, vervalt dat. Noem dat maar mee. Hebt u een moeilijk voetje? Ja, ik ik wel nog steunzolen gehad. Ja, en past, Ja, die passen wel in zulke schoenen. Als ik mijn kleding koopt. Sorry, bij waar, waar uw u... kleding komt? Gewoon, bij een goede handel. De, de herenzaken? Of, of ja, de markten? Ja, ik weet niet. Nee, maar. gewoon bij de herenzaken, ja. Of dacht u dat ik bij hun ging, uh, ging shoppen? Dat was vroeger toch, <laughs> ja. dat u die, die trillende... Oh, de, de extra latje, de, ja, de grote maatwinkel. Ja, ja dat vroeger wel, maar nu niet meer. Nee, nu hebben we dat niet meer nodig. Ik kan nu gewoon eens in 36-je... Je kunt echt alles weer aan. Nee, niet alles. Nee. Er zijn nog wel wat kokrings die mij niet passen. Dat ken ik niet. Dat is een hele speciale broek. Met we hele gaan even vijf. naar Tinka, die staat buiten. Ja, karakter. Laten we dat. Nou, het is een hele moeilijke vraag, hoor. Dat kan Ach, ik je verzekeren. gek. Maar ik heb nu twee mensen gevonden die gaan elkaars karakter beschrijven. Misschien is dat ook wel leuk. Oh, ja. Wat voor karakter, hoe heet jij? Fleur. Wat voor karakter heeft Fleur, vind jij? Uh, het karakter van Fleur zou ik omschrijven als hard heet? van buiten en zacht ja. van binnen. Dus als een MM. Zo, hè? Ze smelt niet in. Wat vindt zij dan flauw? Vindt zij dus flauw? Ja, nou. Ik vind het een flauw? Nou, dan kan jij zeggen wat jij van hem vindt. Nou ja, het is gewoon het is een. Euh, jonge, blonde, geverfde god, hè? Nee, Erik, dat, is dat, maar dat ook naar. naar. Dat hij verft zijn haar, hij bleek. Leuk. En ik heb mijn eerste radio-interview gehad van Erik Jan. Dus dat is wel grappig. Nou, bedankt. Ja, ja, dat was het. Ja. Nou, ik heb nog één persoon misschien. Ja? Die was ook alweer aan het twijfelen, twijfelen, twijfelen, of hij mee wilde doen. Is het te confronteren, Tinka? Ja, het is Wat heel is er Waar staat ze eigenlijk? Waar sta je? Hé, hey, Tinka, ja. waar sta je? Ja, nou, dat wil je niet weten. Oh, waar, wel, waar is café? het dan? Hij vraagt het toch? Hoe ja. heet dit café? Orlan. Het oh. is weinig inspirerend. Maar populair. Ongegeven. Ja, nee, ga door. Nee, hier uh, werd het. helemaal karakter mee. heb jij? Oh, uh, het is uh, moeilijk te zeggen. Uh, uh... Nou, laat I maar tinker. We kunnen net zo goed. Paul gaan. Heen... dicht. Ja. ja, we gaan hem gewoon weer verder interviewen. Paul is de Leeuw niet, zegt he? wel wat. Nee. Geeft niks ja, dat Wat hebben we je toch mee weggestuurd? Stop. Ja. Sorry. Sorry. Moet je misschien overgaan ah, ja. tot de reserve. Er komt iets uit nu. Ja, ja. Ben ja? ik erg in ontwikkeling nog? Met oh. mijn karakter. Oh, daarom weet je. Ja. Ik, was, uh, ik, uh, ik was toch uh, oh. een beetje onzeker en zo. En ik. Uh, als mensen kritiek op mij hadden, dan. Uh, ja, dan trok ik me dat heel erg aan. Maar nu niet meer, dat is heel fijn. Wensen, veel sterkte en wij gaan terug naar Paul de Leeuw. Dankjewel. Slap die handjes maar eens op elkaar, dat mag best eens in de show. Het is theater, het is live, het is gezellig. Het is meemaken. Ja. Hoe hoor je dat ik op de kermis heb gestaan vroeger? Ik <lacht> kan het horen, hè? Ik babbel alles aan elkaar vast, Het maakt niet hey, uit. Hey. Ik zet mij aan en ik zeg, ik ben net Paul de Leeuw, hè? U was op de jongen van de draaimolen, maar u hebt toch... Maar goed. Ja, dat is het. het boek uh, PDL. Als u later verschenen bent naar ja. andere zijde, het boek PDL. Oh ja, ja. Wie moet dat schrijven? Goede vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Kunnen we overschakelen naar Tinka, die op dit moment? Uh, um, wie moet PDL gaan schrijven? Oh, je bedoelt mijn, mijn geliefde? Ja, ja. Wie moet dat boek gaan schrijven? Nou, dat is dat is uh, SN. SN. Ja. En wat moet er absoluut in staan in dat boek? Wat um, um, uh, oh jee, we moeten absoluut instaan in het boek. Denk maar even. Ja, denk even. Dat, dat het. Uh, wat moet er absoluut instaan in het boek? Um, nou, dat ik een kat heb die uh, al vijftien jaar is en die, nou, dat boek die van probeert Paul weg te lopen. Maar, ja, nou ja, hangt er af hoe, hoe je het beschrijft. Want die kat is ja. ook uh, op zoek naar zijn ouders. U hebt iets met en, katten. Uh, hè? Hè? U hebt echt iets met katten. Ja, nou. nee, nee maar ik, ik, ik heb niet zoveel. Dat is de enige die, mij het lang, die, die ik het langste heb. Mijn relatie heb ik niet zo lang. Misschien is het dan makkelijker. Wat moet er absoluut niet in staan in dat boek? Um, ik vind het zo'n moeilijke vraag. Van mij het is mag te alles moeilijk voor. Sommige dingen mag, zijn er te mij moeilijk. Mag het mij mag alles in. Voor mij mag er alles in. Alles wat ik heb meegemaakt. U bent alles een open boek. Ja, voor mij betreft alles in. En dan verwacht u wel een oplage van 100.000. Nou, als ik zelf, euh, zelf de eerste vraag. hoeft druk er toch niet meer van te trekken. Nee, dat ja, gaat naar nou mijn dood, hè? Ja, ja natuurlijk. Precies. Mag ik nee, toch iets vragen, zus? Wat hoop je nu? Toch niet die ene. Nee, dat niet. Nee, nee, nee niet die ene vraag. Oh, nee, ik, ik wil vragen. Wat, wat, wat ons is opgevallen? Wij kijken nooit laat, eerlijk gezegd. Wij kijken altijd middag. Dat denk ik. Ja, even uur, ja. de. Moet je dat is heel om... en mij, of niet? Ja, het is altijd moeilijk kiezen. Laat zat u er ook. Daar hebben we verder niet uitgekeken. Maar in ieder geval. Uw show's. Zijn minder... Zijn anders. Niet minder, minder of beter. Of de, zijn anders tegenwoordig. Wat rustiger. Het is echt een talkshow. Ja. Ja. Waarom? Ja. Waarom is dat? Nou, ik, vind, ik, vind, ik ben wel blij dat wat er wat, wat, wat, wat minder reactie komt... naar aanleiding van als ik wat doe. Want soms weet je wel eens moe van alle, alle reacties die je kreeg. Het, het, het, soms ben je wel onrustig van. Dan ging je wel eens naar huis en dan hoorde je weer... en moest ik twee dagen later weer bij de vader komen... of kreeg weer, waren weer mensen boos... of ik mocht nooit meer naar Urk toe... Ja jongens. Dat is erg? Ja, daar heb ik geen zin meer in. Ik vind het wel. Ik vind het zo wel rustig. Soms, ik, soms. Verlang ik wel eens weer naar een, een opstootje. Op maar binnenkort is het uh, Nationaal Songfestival weer dus. Oh, dan gaat u weer presenteren? Nee, dat weet ik niet, nee. nee. maar daar bent je beroemd mee geworden. En dan ben je beroemd en dan doe je het niet meer. Ja, ik, ik ben het een beetje zat. Kijken er nog wel veel mensen? Of ik kijk er genoeg, voor mij kijken er genoeg mensen. En hebt u niet, niet vreselijke zin om dan toch weer eens een keer een, een leuk pakje aan te trekken? Ja, of een feestneus. Of... Nee, dat heb ik niet, nee, nee, nee. Ik heb de, de, de typische maken. Nee, ik vind, ik vind de non-godolieke erg leuk om te doen. En voor de rest, uh, ik heb ja, heel gezien natuurlijk... in Bob en Annie meer. Nee, dat nee maar had. dat kan ik me ook voorstellen. Want... <laughs> dat oh, ook nee, geen leuke mensen. Ik vond ze dat wel leuke mensen ook niet. Ja, nee, vond ik, vond ik vond het nare karakter. Nou, dat Annie vond ik... niet. Ik denk dat Annie heel erg hier gepast was. Annie was kwetsbaar. Had. Ja, dat was kwetsbaar. Maar Bob altijd zo hard. Ja, dat vind ik ook. Nee, maar dat kan is voorbij. Die tijd is voorbij. Nee, dat kan ik me voorstellen. We gaan ja, de van het lammetje, hoor. herkent u? Ja, ja, ja. We ja. gingen toch meedoen? Dan ja, moeten we over de we typetjes maken. Vond u nee, toch leuk? Ja, leuk. En het lammetje, Kato. We hoeven niet de hele tijd te praten, hoor. Zei het lammetje, Kato. De reiger haalde opgelucht adem. <Slacht> Hij herinnerde zich vorige ontmoetingen. nee sprak hij iets te vriendelijk. Nee, dat, dat, dat, dat, dat hoeft niet. Je kunt toch best bij elkaar zijn zonder de hele tijd iets te zeggen? Dat kan toch? Ja, dat, dat, dat, dat, dat kan. Gewoon lekker stil? Ja. Ze zwegen. De reiger probeerde zich te concentreren op het landschap. Maar hij was zich voortdurend bewust van het lam dat achter hem stond. Het lam zei niets, maar het was er wel. De reiger keek in het water en zag zichzelf weer spiegeld met schuim daarachter het lam. Het zwijgende lam. Het lam keek, maar zei niets. Stil, hè? Hoorde de reiger zichzelf opeens roepen. Zelf schrok hij er nog het meeste van. Wat bezielden hem toch? Het lammetje deed een stap in zijn richting. Lekker, hè? Zei ze. De reiger knikte haastig om het gesprek weer af te ronden. Dat hij zelf was aangegaan, maar het lammetje vervolgde. Kun jij goed tegen de stilte? Ja, ik ben er dol op, riep de reiger te snel. Gelukkig. Ja, gelukkig. De reiger keek weer voor zich uit. R rustig blijven. Ik. Ik, ik. ik moet, ik, ik moet rustig blijven. Dacht hij. Niet gejaagd, niet, niet gehaast. Er is niet helemaal niks, niks aan de hand. Kalm nu, kalm. Hij keek weer naar het water. Maar zag nu alleen nog de weerspiegeling van het lammetje. Het dier kwam langzaam dichterbij. Ik ben dol op stilte. Riep de reiger nogmaals. Er zijn er die daar niet tegen kunnen. Wist het lam. De reiger slikte, <tus> slikte iets weg dat er niet zat... Het lammetje stond nu vlak naast hem. Stel, zei ze, stel dat jij niet tegen de stilten zou kunnen. Dan moesten wij de hele tijd hier conversatie gaan voeren. Dat hoeft nu gelukkig niet, stamelde de reiger. Gelukkig maar, wat zouden we het moeten over hebben de hele tijd? De reiger wist het niet en, en wilde het ook niet weten. Nou, we zouden kunnen kijken of we een gemeenschappelijk interesse hebben, bijvoorbeeld eten. Stelde het lam voor. Vis! Perste de reiger eruit. Kijk, daar zitten we al met een probleem. Ik lust geen vis. nou Dan hou het gesprek snel op. Riep de reiger hoopvol. Het lammetje knikte en zei... Gelukkig maar dat wij allebei van de stilte houden. Ja... Nou, u bent ook... Ja, u, u was het ook ooit, hè, acteur ook. Doet u ook niks meer mee, hè? Wat? Acteur was toch ook... Acteur, zoals... ik, heb, uh, ik heb toneel gespeeld, ja. Of wel gespeeld ook? Ja. Want op de toneelschool werd het niks. Hè? Nee, dat heb ik afgewezen, ja. Nee, ja, goed. Maar streekt ook schijnt ook zo'n rotschool te zijn. Nou, dat weet ik Ik was 21. Ik dacht, ik word toneelspeler. Maar dat, dat is ook niet gelukt. Nee, nee. Heb je gelukt. nog plannen om de planken te betreden? Ja, ik ga in september ga ik een musical, uh, een, een rol spelen in de musical. Van, wat? Uh, ja. <laughs> de <laughs> eerste musical van Arnie M. G. Smit, uh, Heerlijk doet het langst. Uh, die gaat weer op de planken uitgevoerd worden. En dan mag u een rol. En wat, wat gaat u worden? Ik speel eigenlijk de rol... Ja, het is de rol van Kees. Die is ooit gespeeld door Leen Jongenwaard. En uh, ik speel samen met onder andere... Uh, hein Boelen? Nee. Oh. Uh, waarom hij in boel Nee, Zat dat vroeger altijd dat is nee, in, toch? Nee, nee. Uh, Jasperina de Jong speelt de hoofdrol. Om en om met uh, Jenny Arjan. En dan uh, onder andere Rien Schratema, Marnix Kappers en mijzelf. Marnix Kappers. Kleine die komt ook binnenkort bij ons. Trouwens. Ja, er komen nog twee andere, geloof ik. Rien met ja, nog een paar andere. Je bent gek op musicals, hè? U toch uh, u vroeger musical ook musicals zo leuk Ja, ik ben erg op de sound of music. Ja, precies. Nou, het is fijn voor u dat u ook eens iets leuks doet, hè. plaats van zo'n serieuze top. Nou yeah. ja, ik bedoel, zijn talkshow is toch <coughs> serieuzer. Het, uh, het lijkt ja, mij vreselijk ja. moeilijk om dan avond en avond... 60, 80, hoe lang loopt zo'n musical? Ik ga H de honderd weer. spelen. 100. En daarna wordt het overgenomen in Frans Mulder. Die, die gaat... moet dan u zijn. Ja, die gaat het over. Ik, ik wil niet zo lang meer... Maar uh, hebt u niet na de twintigste al van... dat ken ik al. Nee, je, ja, nee, nee. Nee, het is elke keer toch een andere... Want zo'n ander... talkshow, dat blijft nieuw. Ja, dat blijft ik... verfrissend, even mijn zuster nu. Maar, maar ik vind het wel leuk om, om, naar, om uh, op toneel ook, af en toe ja. weer terug te komen. Anders, als je, naar verloop, als je te lang van het toneel af gaat... Heb je misschien geen zin meer omdat het zo lang reizen is en dat soort dingen. Dus ik vind dat ik om de twee jaar wel weer wat op toneel moet gaan doen. Ja, precies. Ik vind het, wel, ik vind het ook wel leuk om hier met een ensemble het land door te gaan. En het applaus van het publiek. Wel, dat heb je in de studio ook. Maar dat is, dat is, zo, uh, is toch anders? Klapvee heet dat, ja. hè? Ja. Klapvee hebben wij ja. hier ook. Nee, nou, het is... Er zijn een paar bussen vol uit... Uh, ja, dat komt met bus, ja. Ja, ja, ja. Nou goed, we gaan uh, het cadeau pakken. Ik wees alleen maar, zuster, u had het ook... Hebben jullie het samen uitgezocht? Ja. Wat is het? Dit, dit, ja, geweldig, dit is echt geweldig. Het is een cadeau voor u. Ja. Ja, we zijn dus zelf ah, erg trots op. Het is een blokje. blokje met onze afbeeldingen. Allerbij. Dat ben ik. Ja, dat ben ik. Ja. Nee, dat ben ik. Ja, dat ben u. Ik nee, denk <laughs> dat u het steeds onder. En aan de andere kant staat uw zus erop. Dat die ben ik. Dat is een cadeau. Hartstikke leuk. En, um, dit is een fles. Die krijgt iedereen, hoor, oh, niet om een of tanden. Heerlijk. Gewoon lekkere fles. fles. Een fles. Een fles dat je ook eens uh, een fles hebt. Ja, ja, ja, die kan ja, je ook altijd doorgeven als je drinken. Heerlijk. Nou, dit is ook heel mooi, een heel mooie ketting. Wat heerlijk, wat mooi. mooi. Een gouden ketting. Prachtig. Ja, Prachtig. Vind je? ja. ja nee. Ja, dus nou, dit hadden jullie we... niet moeten doen. Ja, een stel dat u nog eens borgenweester <laughs> wordt. maar waar iedereen hier op zit te wachten... Wetsvoed... Ja, nee, dat is van moeder geweest. Laat dat nou even staan. Nee, dat is van ons. Zeg, waar iedereen daarop zit te wachten is dat u gaat zingen. Een is een feestelijk leuk. Een hoontje. Maar lees niet. U gaat zingen. Nee, dat is onze hoog. ouwe gek. Nee. Ach, wat hoor ik nou? De zwoele klanken van dat nummer. Ja, gaan we nou, zusters, één liedje zingen. Dames, komen jullie? Ja. We gaan een heel mooi liefdesliedje zingen. Speciaal voor de dames. Ik weet niet of je zit te wachten. Op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten. Maakt me dat twee zusters blij. Ik voel het als ik jou zie zitten. Als ik je alleen maar ruik, zit in veertien pollepels, die diep zitten in je buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, die zonder pollepel niet functioneren kan. Voel het, energieert in je blauwe ogen het zet me zo in vuur en vlam. Voel het, bij jouw aanblik krijg het ook van Rotterdam. K heb je lief? K heb je lief? K heb je lief? K heb je lief? K heb je lief? Wat word ik zonder jou? Er zijn vier hele kleine woordjes en dan maakt het me een beetje bang. K heb je lief? Hoe lang vier ja. jaar geleden? Ik voel het heel vaak ja. als je opstaat, ja, ja, dat of na een zomerse Ik Wordt al week bij de gedachte, jij die loopt in mijn lievelingstrui. Het ja, is mijn hand die jij plots vastpakt, als, als ik dommer naast jouw fiets. Dommig. Het is ook, dat is nou het gekke, zelfs ja, door helemaal, helemaal niets. heb je. Ja. Ik heb je lief, heb je lief, ik heb je lief. Wat, wat moet ik zonder jou? Dames? Zijn vier kinderen kleine bordjes, en dan maak je dat een beetje bang. Heb je lief, veet die zo lang? Ik proef het tijdens ons of als je plotseling lacht, ik zie het in vallende sterren. Na nou, heftig vrije, vrije, vrije ja, toe, in, de in de nacht. Oh, als het licht maar ruikt, het maakt mij niet uit, weet je, dat is het. La, la, la. Denk vaak als ik jou zie lopen, kijk er gaat een engeltje voorbij. Ik heb je lief, ik heb je lief. Zonder jou. Zijn vier hele kleine woordjes. En dan maak je dat een beetje bang. Kijk heb je lief duizend en een nachten lang? Een van mijn mooiste dromen. Is oud te worden met z'n tweeën. Jullie, Dat die maar mag komen. ik heb je lief op naar de AOE? Wat moet ik zonder jou? Zijn vier hele kleine orkjes en al maakt dat een beetje bang. Ik heb je lief, onder vier kerstbomen lang. Ik heb je lief. Laat maar even. Dit waren de nachtzusters. Volgende week is onze gast Milas Dekkers. En vandaag werkt er mee. Peter Ribbens, Hans Verhoef, Mattie Poels, Nora Romanesco, Tinka van Hulsen, Rogier Dijkman, Tom Zeitsma, Lisbeth en Ela van der Baar, Jet van Bokstol, Autolimbo Schoten, wij en hetzelfde. natuurlijk... We vonden het een hele aangename avond. Ik het ook. vliegt om, hè. Ja, het gaat zo Hebt zo u dat ook altijd? Live-radio gaat zo snel. Ja, nee, ja, het is gewoon een gekhuis. Nou. Wij waren heel blij met Paul de Leeuw en tot de volgende week. Ja, nacht, zuster. Nacht. nacht, Helaas, niet tot de volgende week het VPRO-programma De Nachtzusters... beleefde in juni 2000, de laatste aflevering. Deze uitzending met Paul de Leeuw dateert van 20 februari 1998. De presentator, zanger, cabaretier en acteur wordt vandaag 49 jaar. Een uh, hele mooie leeftijd, dat uh, spreek ik dan weer uit... middels een vier, al vier dagen durende ervaring. En uh, goed, ik kan het iedereen aanraden om in ieder geval zover te komen... Het is bijna zes uur en dat betekent dat we toegekomen zijn aan het laatste uur van onze uitzending deze week. Vragen, opmerkingen trouwens, die kunt u mailen naar nachtvluchten-omroepmax.nl of u gaat gewoon naar onze site voor alle contactmogelijkheden. En dat adres is nachtvluchten.fm. www.nachtvluchten.fm uh, goed, het laatste uur en daarin de hekkensluiter van onze themamaand getiteld Keurculinair. Het is een dekselse dame. Het is een top hobbykok. Het is niemand minder dan Charlotte Hendricks. We verheugen ons op een heel verrijkend uurtje. Graag tot zometeen.